Om 10.58. Dat zijn die problemen bij de start van Gerritsen. Nu moet ze haar ritme hervinden. Door de buitenbocht is ze heen. Het verschil met Jenny Wolf is een meter of 10.15 in het voordeel van de Duitse. De Duitse die een klein beetje stil lijkt te vallen aan het einde van de kruising. Nu door de buitenbocht heen. Daar komt Gerritsen door de binnenbocht. Komt dichterbij. Maar Wolf houdt de voorsprong. Gerritsen zit op een metertje achter Jenny Wolf. Komt ze nog dichterbij Jenny Wolf. Dat lukt er niet. Wolf gaat de rit winnen in 37.96. En heeft weer een wereldtitel op zijn. 38-33 is voor Gerritsen niet genoeg. Ze wordt vierde, als ik het zo snel en goed berekend heb. De wereldtitel gaat naar Wolf Gerritsen, inderdaad vierde. Net geen medaille voor Annette Gerritsen. Het foutje bij de start, dat kost haar een medaille. Jenny Wolf wordt voor de vierde keer wereldkampioen op de 500 meter. Het zilver gaat naar Sangwali uit Korea. En bij Jingbang uit China pakt de bronzen medaille. Annette Gerritsen komt achter. 800ste tekort voor een medaille. Dat betekent dat wij zo naar het uitgestelde nieuws van twee uur gaan. Ik meld u nog even met nog een ruim kwartier te spelen... dat de graafschap nog altijd leidt thuis. 1-0 tegen ADO Den Haag. Instituut Itzada presenteert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 NOS Journaal, Ewout de Jong. 4 minuten over twee geweest. Van de 50 Nederlanders, van wie zeker is dat ze zich... in het rampgebied in Japan bevinden, hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn alle ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders op de lijst is nog steeds niets vernomen. Buitenlandse zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. Frankrijk gaat verder. Parijs roept de Fransen op om helemaal niet naar Japan te gaan. De Fransen die in Japan zijn, kunnen volgens Parijs beter weggaan... uit de streken rond Tokio. Volgens het Franse ministerie van buitenlandse zaken is de kans op nieuwe aardbevingen groot. En dat wordt bevestigd door de meteorologische dienst in Japan die schat de kans op een nieuwe aardbeving op 70%. In de next three days the possibility of magnitude 7 or more exceeds 70% for the first time. Verder zijn er zorgen over de problemen met de Japanse kernreactoren. In Fukushima zijn nog altijd problemen met de koelsystemen in een paar reactoren. Deskundigen verschillen van mening over de gevaren die dat met zich meebrengt.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 Israël heeft de bouw van honderden huizen voor kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. De toestemming komt na de moord op een echtpaar en drie van hun kinderen vrijdagnacht in een Joodse nederzetting op de Westoever. De Israëlische regering zegt dat de bouw van de woningen al gepland was, maar volgens waarnemers komt de bekendmaking niet toevallig op dit moment. De Palestijnse autoriteit heeft de aangekondigde bouw veroordeeld. De vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen stil sinds november, toen de Israëlische premier Netanyahu weigerde een bouwstop op de Oever te verlengen.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 Viermiddag, 9 minuten over 2. Mocht u net zijn ingeschakeld, we zijn al lang en breed bezig. Het heeft te maken met het WK afstanden in Insel. Aan het Gerritsen is daar vierde geworden op de 500 meter. Jan Smekers gaat naar de eerste 500 meter aan de leiding bij het WK afstanden. Veel voetbal ook in deze uitzending. zometeen meteen om half drie wordt er afgetrapt. Bij Twente VVV, Willem 2AX en Feyenoord NAC. En al lang en breed bezig is de graafschap ADO Den Haag. Ronald van der Geer. En na 10 minuten werd er in die wedstrijd gescoord door Raudel Poupon. En na 83 minuten is nog altijd de tussenstand 1-0. In het voordeel van de graafschap. Je zou kunnen zeggen dat het 2-0 moeten zijn. Want Sebens kreeg een dot van een kans. Doordat Poupon aan de linkerkant van het strafzomgebied 4 man uh, hield En uiteindelijk de bal breed speelde op die Sebens. Alleen hij schoot van dichtbij in de handen van Coutinho. En Waterman al een paar keer uh, in de verdrukking bij een corner. Maar hij blijft overeind. En een prima redding op een schot van dichtbij van uh, Toornstra. Aan dat wordt opportunistischer nu. Want Toornstra gaat nu op de goal schieten. Maar ook dat Valt weer af. Wat dat betreft ontbreekt ook een beetje geluk bij ADO in de afronding. Maar na 84 minuten. 1-0 voor de Graafschap. Nog altijd ookie SCAC Amsterdam, Tim Steens laatste gemelde stand. 1-0 voor de thuisclub. Ja, er is een hoop gebeurd sinds die tijd. Het, om, het werd 1-1, het kon niet uitblijven, ik zei het al. Door Kelly Jonker een backhand. Uitstekend gedaan van Kelly Jonker, het werd 1-1 toen. Maar een paar minuten later was het 2-1. Goede actie van Claire Verhagen, de spits van SCAC. Zij zette Floor Joost helemaal vrij voor de goal. En die scoorde 2-1. Op dit moment is het tijd, maar er is een strafbal voor Amsterdam. Eva de Goede staat achter de bal. Oog, oog met keepster Inge Vermeulen. Het is al tijd, dus dit kan de gelijkmaker worden. Gaat het in Even wat de goede mist. Die bal halfweg, gaat er toch in. Jongen, jongen, jongen. Ze krabt zichzelf een beetje achter de oren. Want zo'n bal mag er eigenlijk natuurlijk niet ingaan. Maar hij gaat er wel in. Kiepster Inge Vermeulen verkeek zich helemaal op die bal. En zo eindigt die wedstrijd hier in Beeldhoven in een 2-2 gelijkspel. En we volgen ook het wielrennen. De slotetappe in Parijs-Nies, Joris van der Berg. Beetje onenigheid in de kopgroep op de ene na laatste klim. Zes man rijden nog in de aanval. Veucler, Ulisi, Isagire, Lopez, Elvarez en Matteo Carrara. En die man vormt het probleem. Hij staat in het klassement te hoog. Hij staat op de dertiende plaats, op 2'50 van de gele trui. Martin, te hoog om... Ruimte te krijgen van het peloton, zodat de kopgroep makkelijk en comfortabel zou kunnen gaan strijden om de ritseger. Nu mag het niet. Een klein eerste peloton, met daarin alle grote namen, komt nabij op de leiders. Nog 1 minuut 40, nog 31 kilometer koers en de laatste klim, de Koldeze, is niet ver meer. Dat allemaal vanmiddag verder natuurlijk ook in langs de lijn. De hele middag veel aandacht voor de sport. Maar uiteraard ook veel ruimte voor de ontwikkelingen in Japan. Beest van Sloot. Want er is weer een nieuwe naschok gemeten. 4.3 in de buurt van Fukushima. Dat is dat gebied met die kerncentrales. Wat het voor gevolgen heeft, weten we nog niet. Want het is zojuist door de Japanse televisie bekendgemaakt. We hebben nu ook contact met Sendai. Dat is die zwaar getroffen stad van het gebied daar zo. Sendai dus in Japan. Onze journalist Kjeld Duits. Dat is een van de eerste de Nederlandse journaliste die in het rampgebied is uh, aangekomen. Hij is nu aan de telefoon. Uh, Kjeld, om te beginnen, waar ben je precies? Uh, ik zit nu in Sendai, uh, de stad waar de meeste schade is uh, veroorzaakt... door de vreselijke tsunami. En ik ben hier gisteren aangekomen. Uh, Sendai is een miljoenenstad. Uh, staan er nog veel gebouwen overeind? Hoe is het met de mensen? Nou, wat heel ontzettend is, en daar word ik zelf ook een beetje verbaasd over is dat er eigenlijk heel weinig schade is door de aardbeving zelf. En je loopt door eh, Sendai heen en je ziet ontzettend weinig schade. Als ik met de auto de hele dag door Sendai rijd, dan zie ik misschien eh, op zijn meest tien huizen waar je duidelijk schade kan zien. Eh, maar als je dan naar de gebieden gaat waar de tsunami heeft plaatsgevonden, daar ligt werkelijk alles plat. En heel weinig huizen die het hebben overleefd. Je ziet de auto's uit de modder steken. Gedeeltes van huizen die er liggen. Ik was vandaag op stap met een groep brandweerlieden die naar lijken aan het zoeken waren. En die wezen ineens naar een bod. En we zeiden dat bod komt van een plek meer dan twee kilometer hier vandaan. En dat geeft een beetje weer wat voor een kracht die tsunami had. Dat is buiten de stad Sendai waar je het nu over hebt. Buiten de binnenstad, het maakt wel deel uit van de stad... maar het was eigenlijk eh, meer platteland dan stedelijk gebied. Want in Sendai zelf, om nog even daar naar terug te keren... daar staan de gebouwen overeind en Sendai is dan ook niet getroffen... of maar voor een deel getroffen door die tsunami? Inderdaad. Eh, eh, Sendai is maar voor een gedeelte getroffen door de tsunami. Eh, je moet het een beetje zien alsof het de randstad is en dat dan gedeeltes van de Randstad getroffen zijn door het tsunami... maar dat Amsterdam zelf niet getroffen is. Ja, zo, dat, goed. Dat is even goed inderdaad voor het beeld om dat vast te houden. Daarbuiten is het dus gewoon één grote puinhoop... en daar proberen dus brandweermensen met wie jij bent meegeweest euh, nog ja, hulp te bieden. Maar is het hulp bieden of is het vooral zoeken naar overledenen? Het is zoeken naar overledenen. Het is onmogelijk in principe in het gebied waar ik vandaag ben geweest... Dat iemand dat heeft uh, kunnen overleven. Vrijwel alles lag plat. Uh, het is zo'n enorme troep dat je zelfs de nou eens kan vinden. Uh, die liggen vaak onder de modder of in het water. Dus dat is het is heel moeilijk werk voor de brandweerman. Die moeten echt meter voor meter elke plek heel nauwkeurig uh, nagaan. En dus ze gebruiken we daar grote stokken voor. Het lijkt me ook ontzettend uh, lastig, want die tsunami, die verwoestende tsunami... die is inderdaad uh, alles vernietigend geweest. Uh, er liggen ook geen wegen meer. Hoe, hoe, hoe bieden ze dan hulp? Hoe komen ze daar? Gewoon lopend? Um, ja, um, de belangrijkste wegen in het rampgebied... die hebben geen schade ondervonden. Er ligt een hele grote snelweg. En die um, ligt als het ware op een dam. En die dam heeft er eigenlijk ook voor gezorgd... ...dat die tsunami niet verder de stad Sendai eh, kon binnenkomen. Als die snelweg daar niet had gelegen... ...dan had waarschijnlijk de tsunami ook wel de binnenstad kunnen bereiken. Maar als je, het, als je dan eh, langs die snelweg eh, of die snelweg oversteekt... en het rampgebied binnenloopt... ...dan kom je er niet echt meer met auto's binnen. Je moet door de modder heen lopen en door het water heen lopen... Eh, om de lijken te vinden. Journalist Kjell Duits, dankjewel. Hij, was dus, of hij is dus in Sendai en gaat uh, later vandaag het gebied verder in. En Dan horen we wellicht vanavond een reportage van hem. Best gesloten, dankjewel. Straks meer in de uitzending over Japan. In de slotfase van de graafschap tegen Ado Den Haag. Rol van de Geer. Bougas nu in het veld komt voor Steve de Ridder. Applauswissel. Er heeft ook iemand verzonnen dat er een liedje staat op als je voor de graafschap bent. Buiten gewoon leuk is. Is ook leuk, maar niet van mijn uitzicht moet ik zeggen. Nog een minuut spelen. Nog altijd die 1-0 voorsprong voor de superboeren. Die dus ruiken dat de overwinning nabij is. En ja, dus ook kunnen zeggen dan ja. Dat Eredivisie schaaf voor volgend jaar is dan wel zeker gesteld. Of kan Ado nog wat in de slotfase? Ado dat Jordi Brouwer ook in de ploeg heeft gebracht. Lange spits en vooral opportunistisch speelt. Ja, dan zullen de pases goed moeten zijn. En juist de pases... Normaal gesproken, van Westlieve Hoek op maat, dat uh, laat nog altijd de wensen over. En dan in de uitbraak, nu Bardas voor de eerste keer in het gasopgebied. Hij schiet, maar hij schiet wel heel ver naast de bol van Coutinho. En dan zijn er geen ballen jongens meer. En moet Coutinho die bal helemaal gaan halen. Terwijl er nu drie minuten extra speeltijd wordt bijgetrokken. Dat lijkt mij weinig als je kijkt hoe vaak het spel heeft stilgelegen in de tweede helft. Maar goed, het is koren op de molen natuurlijk van de mensen hier in het stadion. Die zich heerlijk voelen. Die een heerlijke brunchwedstrijd achter de rug hebben. Natuurlijk, het was niet altijd goed. Maar de passie, de beleving. Het is er allemaal geweest deze middag op de Vijverberg. De slotfase dus. De absolute slotfase. Met Ado Den Haag nu. Kevin Visser rond de middellijn in balbezit. Moet zich dan wel eerst vrij. Spelen. en moet zich gewoon doen van uh, Sebens. dat uh, lukt niet. bal gaat wel via Sebens over de zijlijn, de rechterkant aan door Den Haag. Visser gooit in richting uh, voorhoek, uh, voorhoek net aan tussen twee drie man in. Er is al hulp. ...van Lex Immers richting de cornervlag. Nou, hij komt wat naar binnen, zet dan met het linkerbeen voor. Brouwer legt terug, maar legt dan verkeerd terug. En dan kan er dus niet geschoten worden. De Rijk brengt de bal terug. Boelikin in het schafschopgebied. En weer weggewerkt die bal achterin door Broekhof En dan de uitbraak van de Graafschap met Barkas rond de middellijn. 1-2. man. Dan krijgt hij een tik van uh, Pascal Boschaert. En staat uh, Paul van Boekel daar met de neus bovenop. En precies op de middellijn... Mag de Graafschap zo'n vrije trap nemen. En ja, het zal geen verwondering wekken dat de Graafschap niet heel veel tijd heeft. Het nemen van die vrije trap. Ook nauwelijks meer mensen mee naar voren stuurt. Meijer past die bal een vrije hoek in. De rechterkant waar Pouton dan nog wel energie heeft om erachteraan te gaan. In de wetenschap dat Bargas nog voor de goal staat. De man die, die de thuiswedstrijd een punt voor de Graafschap verzekerde. Door een prachtige omhaal los te laten op de goal toe van Coutinho. 2-2 was het in Den Haag. Maar nu gaat de graafschap deze wedstrijd echt winnen. Want de extra tijd tikt voorbij. En de graafschap heeft er altijd bal bezit. Met Sebens, met Poupon aan de rechterkant. De hoogte van het opgebied. combineert weer met Sebens. Combineert weer met Poupon. Dan weer Sebens. Dan weer Poupon, denk ik. Nee. Dan gaat Sebens over een uitgestoken been. En dan uh, krijgt. Uh... De ingooi. de ingooi gaat dan naar de graafschap. Poupon gaat dat doen. Allemaal te van het graafschap van Ado aan de rechterkant. Sevens, Poupon, ze spelen elkaar de bal toe. Er komt eigenlijk niemand van Ado tussen. Nee, nu nog niet. Want nu is Poupon er zelfs doorheen aan de rechterkant. Poupon nog met een voorzet. roze niet. En dan Bargas. Nee, niet. Omdat de rij... Een blokzet. Barca staat 6 meter van de goal. Maar krijgt hem er niet in. Dat is toch wel het probleem van de graafschap gebleken in deze wedstrijd. Want de kansen om die wedstrijd vroegtijdig te beslissen zijn er natuurlijk volop geweest. Het had eigenlijk al lang niet meer spannend moeten zijn. Maar dat is het wel. Omdat er een aantal spelers van de graafschap niet in is geslaagd. Om die bal langs Coutinho te krijgen. Bedankt aan Coutinho. Maar ook bedankt natuurlijk aan het eigen onvermogen. De graafschap mag nu weer ingooien aan de linkerkant. Dat laat van Boekel nog toe. Bal gaat naar Sevens Rond de achterlijn. krijgt de bal dan tegen is aangeschoten door Lewin. Weer via hem dan over de achterlijn. En nog één doeltrap van Coutinho. De laatste minuut van de extra tijd is inmiddels ingegaan. Lange bal. Maar dan gaat hij van boekel fluiten En het gejuit is daar op die Vijverberg. Het is 1-0 gebleven voor de graafschap. Het is een doelpunt dat eigenlijk al. Dat moet worden, want er ging een enorme trekfout van Poupon naar vooraf. Maar dat is niet gezien. En op aangeven van de ridder maakte hij na 10 minuten de 1-0. Dat is blijven staan. Maar Den Haag moet zich eigenlijk schamen. Want het presteerde ondermaats deze wedstrijd. Het kon niet omgaan met de passie, met de energie van de graafschap. En speelde gewoon een mindere wedstrijd. Misschien wel de slechtste van het seizoen. En de schade is groot. Drie punten ingeleverd, vierde plek kwijt. 1-0 nederlaag. van ADO. Maar een overwinning voor de graafschap. 1-0. En wij gaan van het ene dweilorkest naar het andere. Want we gaan naar het schaatsen, Sebastian Timmerman. Uh, Jan Mekers, bovenaan na de eerste 500 meter. De ritten zijn belangrijk. Welke bocht kom je uit is belangrijk. Uh. En kan je de druk aan op de 500 meter? En die laatste vraag ga ik toch aan jou stellen. Denk je dat Jan Mekers de druk aan kan? Ik hoop het. Uh... En ik denk, ja, het is eigenlijk moeilijk te zeggen. Hij heeft nog nooit in deze situatie gezeten. Het is nu of nooit. Dit is de kans om een medaille te pakken op een toernooi als deze voor Jan Smekens. Niet alleen vanwege zijn uitstekende uitgangspositie... met die snelste tijd in de eerste serie van 34-77... maar ook vanwege het feit dat er gewoon een aantal concurrenten letterlijk is uitgevallen. Kang Sok Lee bijvoorbeeld letterlijk uitgevallen. Yuya Oikawa letterlijk uitgevallen. Dit is de kans voor Jan Smekens om voor de eerste keer in zijn carrière... op een titeltoernooi als deze een medaille te pakken. En dan moet hij bewijzen dus inderdaad dat hij ook met die druk om kan gaan. Vorig seizoen bij de Olympische Spelen eindigde hij op de zesde plaats. Maar toen wist je eigenlijk al wel na de eerste serie... dat hij niet echt meedeed in de strijd om de medailles... Dus hij moet zijn hoofd koel cool houden en hij moet goed luisteren naar wat Jack Ori toch een coach die heel veel succes heeft behaald in het verleden, hem allemaal influistert. Maar misschien dat Ori hem wel heel weinig influistert. dat hij het vooral aan de sporten laat in deze tweede serie. De uitgangspositie is goed, hij heeft een honderdste voorsprong op Q Yugli. Daar rijdt hij trouwens niet tegen, want Jan Smekens rijdt in de laatste rit tegen Mika Pautala uit Finland... Die de derde tijd noteerde in de eerste serie. Q Lee met zijn tweede tijd. 100ste dus achter Smekens in de voorlaatste rit. Tegen Giorgi Cato. Ook nog een gevaarlijke klant. Want het staat ook maar 1300ste achter Jan Smekens in dat algemeen klassement. Rit 9, de twee na laatste rit. Dus is de rit van Jacques de Koning. Die de zesde tijd noteerde in die eerste serie. Ook maar 1600ste achter zeg maar de derde plaats. Dus de Jacques de Koning kan ook gewoon nog, mag ook gewoon nog naar het podium kijken. Hij rijdt tegen de Canadees Jamie Gregg. En in de achtste rit, en dat is eigenlijk de rit vanaf welk moment het klassement echt gaat spelen, gaan we Tucker Fredericks in actie zien. Tegen Vincent Labrie. Smeekens heeft dadelijk de laatste binnenbocht. Ik hoop dat hij goed gekeken heeft naar wat er in de eerste serie allemaal gebeurde in die binnenbocht. Aantal rijders had daar veel moeite. Aantal rijders daar onderuit. Smekens moet de, het hoofd koel houden, op de been blijven en misschien wel zo'n goede uh, race rijden als in de eerste serie toen hij dus won met 34-77. Dat is bovendien ook nog eens gewoon de snelste seizoenstijd van allemaal in dit seizoen. En dan uh, moet hij op zijn minst proberen om een medaille te gaan uh, bemachtigen. Maar ja, als je zo'n goede uitgangspositie hebt, moet je eigenlijk ook wel gewoon kijken naar de gouden medaille. Between and the waves and walking on sunshine. Gaan we even naar Insel, was je Timmerman. Uh, wat rijden Nederlander, hè? Simon Kuipers, die uh, deze, dus, uh, deze 500 meter vandaag mag rijden. Omdat Stefan Groot ziek op bed ligt. Hij rijdt tegen Espen Vammen in de tweede serie. De Noor die er al twee meter meters uh, op heeft zitten. Hij mocht overrijden omdat hij werd gehinderd in de eerste serie op de kruising. Nu is er geen sprake van hinder op de kruising. Vammen ligt voort ten opzichte van Simon Kuipers. Komt Kuipers goed door die tweede binnenbocht heen? Nou, met moeite. Waar hij het wel wat naar buiten gaat. de rit ook verliezen van Vammen. Was in de eerste serie een tiende langzamer dan de Noord En is nu weer langzamer. Vammen rijdt 35, Snelle tijd voor hem. 35,59. Daarmee is Simon Kuipers ietsje langzamer dan in de eerste serie. En die tijd van, van Men is een persoonlijk record trouwens. Thé, Mo heeft voorlopig de snelste tijd de Olympisch kampioen. Met 35,15. Maar ook hij had een missietje in de eerste serie. Waardoor hij niet verder kwam dan 35,53. Maar als je de tijden uit serie 1 en 2 bij elkaar optelt. Gaat Mo wel aan de leiding. Het toernooi voor Kuipers zit er dus op. Het was een teleurstellend toernooi. Hij werd zesde op de kilometer. Elfde op de uh, 1500 meter. En hij speelt ook niet mee in de strijd om het klassement op deze 500 meter. We gaan even naar Joris van der Berg, slotetap in Parijs-Nice. Een kopgroepje koproep, had een voorsprong van 1,40, Joris. Ja, dat is nog steeds zo. En bij de aanvang van de klim naar de Koldeers, De eerste categorie, laatste berg van Parijs-Nice van dit jaar... een belangrijk moment. Matteo Carrara is door de koplopers dan eindelijk overboord gegooid. Dat gebeurde eigenlijk al in de afdaling van de ene laatste berg, La Turbie. Toen gaven met name Veuclair, Ulisi en Izaguire gas... En die kregen het zover, die gingen zo hard rijden dat de anderen dat niet meer konden volgen. Inmiddels zijn wel Lopez en Elvarez weer aangesloten. U hoort het al, het zijn niet al te aansprekende namen in de spits van deze wedstrijd. En nu op weg naar de laatste klim van de dag, ze zijn er aan begonnen. Dat is de Coldezen lig op kop, Diego Ulisi, jonge Italiaan en... De immer aanvallende Fransman, Frans kampioen Thomas Veuclair. Hij heeft al een etappe begonnen in Parijs-Nice. Op 1 minuut 40, 1.45 ongeveer, zit het eerste pelotonnetje. Daarin zit de top van het klassement en daarbij zit ook nog Bauke Mollema. Maar voor de rest denk ik dat er heel weinig gaat gebeuren vandaag. En dit kon wel eens de beslissende ontsnapping zijn. Al zijn de andere mannen uit de kopgroep niet ver achter dat leidende koppel. Ulisi en Veuclair. We gaan even terug naar het schaatsen. De mannen rijden hun tweede 500 meter. Annette Gerritsen reed ook haar tweede 500 meter. Was hoopvol voor de start, maar greep dus net naast de medaille. Werd vierde. Was ook overigens vooral te wijten aan een foutje bij die start. Jeroen Stegelenburg spreekt na die tweede race met een teleurgestelde Gerritsen. Hoe groot is de desillusie? Ja, best wel groot. Het is gewoon... Uh... Ik was zo gefocust op de... op de start en op die eerste pas, zeg maar. Want... Dat zei heel vaak, dat als degene met de, een beetje voorraad is, dat is ze natuurlijk niet zo gewend. Dus ik denk, ik moet uh, heel scherp weg zijn bij de start. Ah, ik maak dus zo'n enorme misser. En dan uh, op zich reken ik best wel een prima race. Zeg maar na de misser. Kan je dan ook zeggen dat je misschien wel te gefocust was op die eerste passen? Nee, ik denk, uh, ik denk dat ik mijn schaats gewoon verkeerd plaatsen Maar uh, ja, ik ging gewoon alles of niks. En uh, ja, dit is wel heel erg zuur. Ja, is het gekke dat je na 100 meter nog maar vijf honderdsten langzamer was dan in je eerste race. Gaat het daarna misschien ook nog in je hoofd zitten ofzo? Dat je, dat je, ja, wat, wat zit er in je hoofd op zo'n moment? Ja, van alles. Zo van, ja, je hebt die misslag en dan denk je al meteen, baal je daarop van, zeg maar. Maar goed, uh, dan moet je wel eigenlijk tijdens die, die race jezelf weer herpakken. En uh, volgens mij reed ik wel een redelijke kruising. En uh, volgens mij de laatste 100 meter kwam ik ook nog weer dichterbij. Maar ja, je bent gewoon een hele rit achter de feiten aan het lopen. Want je hebt, de, je hebt een bepaalde rit in je hoofd. En je bent gewoon heel even uit je, uit je, uit je concentratie, zeg maar. En dan tijdens een race moet je je herpakken. En dan, uh, ja, dat moet allemaal best snel. En denk je dan nog over misschien nog een medaille tijdens een race of daar geen tijd voor? Nee, nee, nee, nee. Maar ik had wel zoiets van, ja, weet je, dit is wel mijn kans. Hier moet, het, uh, hier moet ik het nu gewoon doen. En uh, ik had zoiets van, ja, ik, uh, 100 uh, of ik geef gewoon nou, 200 En uh, ja, gewoon alles of niks. Weet je, er zijn er zoveel gevallen hier. En dat is, dat is sprint, weet je wel, alles of niks. En uh, ja, ik wilde, wel, ik wilde het zo graag. En dan is het best wel, ja, dit is wel echt wel een domper. Had je nog meegekregen dat de vrouwen die voor jij reden, Sangwa Li en Bai Jing Wang, dat die de lat ook hoog hadden gelegd? Ja, ik had wel in mijn ogen gezien wat ze reden. Maar ik had wel een beetje zo van, nou, niet mee bezig gehouden, nu eerst mijn eigen race rijden. En uh, dan heb je wel een bepaald gevoel hoe je dat wil doen natuurlijk. En uh, nou ja, daar hoort die misslag niet bij. Heb je een gek seizoen gehad? Weinig wereldbekers gereden? Tijdens het weekensprint Sprint was je goed. Had je hier een heel mooi, mooi einde eraan kunnen maken? Gaat het nu voor je gevoel een beetje uit als een nachtkaars? Nou, misschien wel een beetje, want uh, voor mijn gevoel ging het eigenlijk nog steeds beter. En het liep hier ook gewoon hartstikke lekker, dan ook mijn eerste rit ook. En uh, ja, de tweede uh, heb ik het gewoon behoorlijk verknald. En uh, dat moet ik eerst wel even rustig uh, verwerken. Ja, dan gaat dat rotgevoel mede zomer in. Nou ja, laat ik me ook maar concentreren op goede dingen. Weet je, ik heb het hele voorseizoen gemist. En ik sta hier toch maar weer en ik doe wel mee uh, om de podiumplekken. Dus... Dan ben ik toch wel een beetje trots op mezelf. Annette Gertsen vieren dus op de 500 meter. Jan Smekers gaat naar de leiding naar de eerste heat op de 500 meter bij de mannen. 100ste voorsprong heeft hij. We zijn benieuwd. Het is één minuut overal drie. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Ewart Dion. Van de 50 Nederlanders, van wie zeker is dat zij in het rampgebied in Japan zitten, hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders op de lijst is dus nog steeds niets vernomen. Buitenlandse zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. De kans op nieuwe aardbevingen in het noordoosten van Japan is groot. Sommige deskundigen schatten de kans op zo'n 70 En verder zijn er grote zorgen over de problemen met de kerncentrales in het rampgebied. Een aantal centrales heeft ernstige storingen in het het koelsysteem. Nederland heeft Libië verontschuldigingen aangeboden voor het schenden van het luchtruim. Minister Hille van Defensie zei dat in het TV-programma Buitenhof. De excuses waren volgens hem overigens geen voorwaarde voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Die vielen in handen van de troepen van Gaddafi bij de evacuatie van twee mensen uit de stad Sirte een man uit Heerlen is aangehouden na een overval op een snackbar in Sittard. Hij bedreigde twee medewerksters met een mes en eiste geld. Maar één van de vrouwen gooide frituurvet in zijn gezicht. Waarna hij op de vlucht sloeg. Bij zijn aanhouding bleek dat de overvaller brandvonden in zijn gezicht had. En dat is het nieuws op dit moment. Sport Radio NOS, op NOS Radio, langs de lijn. Half drie, het voetbal is begonnen. Twente, VVV, Henkok. Okay. En kok. ja, Ik zit te kijken naar de wedstrijd tussen Twente en uh, VVV. Uh, er is uh, afgetrapt en ik, ik, ik zei juist naar een uh, paas van, uh, van Bengtson die niet aankomt. Met uh, Bengtson noem ik een van de centrale verdedigers bij de FC Twente. Bengtson, uh, die speelt uh, vanmiddag samen in het hart van de verdediging met Uninjewo. Een van die twee zal ongetwijfeld ook de komende uh, donderdag moeten spelen tegen het Zenit. Wiskorov is er niet bij, die heeft ongetwijfeld ook rust gekregen van de trainer van de FC Twente, uh, Preudon. Janko is weer opgesteld in de basisopstelling. Dat betekent dat de Jong op tien speelt. Dat uh, bijvoorbeeld vanaf de linkerkant Bayrami speelt en vanaf de rechterkant uh, Shadley. En VVV gaat ingooien naar de overzijde van het veld. En VVV speelt ook met rouwbanden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die ene Japaner die in het elftal van VVV staat. Dat is Yoshida, een centrale verdediger. Solidariteit bij de Venloonaren, zoals heel Nederland ook solidariteit... Ja, heeft met die geweldige ramp die heeft plaatsgevonden in Japan. De de bal in het 16 meter gebied van de FC Twente. Daar uh, probeert in elk geval de, een schot. zie ik daar even. En dan zet ik voor even een puntje. Het is 0 tegen 0 nog bij de RC Twente. Zometeen de andere 2,5-3 wedstrijden. Willem 2, Ajax en Feyenoord-Nak. Eerst even naar Sebastian Tilman. Het WK afstanden. Wie oh wie wordt een wereldkampioen? Wordt het misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van de WK-afstanden een Nederlander? Jan Smeeken staat dus bovenaan. We kijken naar Tucker Fredericks. De Amerikaan 7 in de eerste serie tegen Faisal Labrie. Uit het vallenstalige gedeelte van Canada, de nummer 11. Fredericks gaat deze heat winnen. 35-07 in de eerste serie. Nu 34-er. 34-96. 35-20 voor Labrie. Maar met 34-96 weet Tucker Fredericks dat Dimitri Lopkov hem wel voorbij gaat in het algemeen. Want de Rus die verbaasde vriend Vijand en wellicht ook zichzelf uh, een rit hiervoor. Door uh, de tijd op 34.64 te laten stilstaan. De klok daarop te laten stilstaan. En dat is uh, 13 honderdste sneller dan Jan Smekens was in de eerste serie. Maar Lopkov verloor in die eerste serie 35 honderdste op Jan Smeekens. Het kan nog alle kanten op op de 500 meter bij de mannen. En daarom is het zo'n prachtig mooie afstand altijd om naar te kijken. Nu Jacques de Koning in de baan. Doet ook mee. Mag naar boven kijken naar het podium. Maar dan zal hij toch eigenlijk wel moeten uh, uh, een persoonlijk record moeten rijden. Dat staat nu op 34,90. De Koning staat klaar tegen Jamie Greg. Maar we gaan even naar Henk Kok. Het is 1-0 geworden voor VVV. Wat een verrassende stand van zaken. Hier in het stadion van de FC Twente. Na twee, drie minuten spelen komt door een kobbal komt. VVV op een voorsprong. Het is een uh, kopbal geweest van de recht, denk ik. Ja, een kopbal van de recht. Michailov kan er niet bij. Net onder de laatste slaat die bal binnen. En dus moet fc Twente tegen alle verwachtingen in nog aan de bak tegen VVV. 1-0 voor VVV. Doelpunt direct. Sebastian Timmerman in Ientsel. Waar Jacques de Koning in de startpositie staat en hij... Uh, Oeh, niet lekker weg is in de baan. Nee, nog een misser. Oeh, oe, Jacques de Koning, wat doe je? Daar vergooit hij uh, tijd mee. Daar vergooit hij wellicht veel tijd mee. Maar hij ligt nog wel voor op Jamie Gregg en zet met 9,54. Ook de snelste openingstijd neer. Is ze sneller dan Lobkov. En dat met die twee missertjes op de eerste 50 meter voor Jacques de Koning. Die van buiten naar binnen gaat. Laatste binnenbocht heeft. Vaak wat moeite heeft met die laatste 200 meter. Omdat de aalop met dit seizoen zo slecht was. De Koning moet een beetje inhouden. Weer een missetje in die binnenbocht. Komt weer een beetje ruim eruit. Keert terug naar zijn eigen baan op tijd. Maar gaat hij de rit winnen van Greg? De Canadees komt terug. En Greg wint de rit in 34, 96, 34, 98. Noteer ik voor Jacques de Koning. En dan is Greg hem um, voorbij gegaan in dat uh, algemeen klassement. Ja, Greg is er voorbij. Voorbij aan Jacques de Koning. Dat is jammer. Ja, en uh, dat is balen vanwege dat missetje. zeg. Op die, eerste, uh, op die eerste deel, dat eerste deel van die 500 meter. Maar ik zie... Ook dat Dimitri Lopkov ook gewoon nog steeds voor Greg en de koning staat in dat algemeen klassement. De koning nu al vierde, kan dus een eventuele medaille uit zijn hoofd zetten. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar Lopkov die verbaast tot nu toe dus met die hele goede tweede 500 meter. Waardoor die Rus, die slechts negende werd op de eerste serie, gewoon nog steeds aan de leiding gaat. Als we gaan naar de grote finale van de 500 meter bij de mannen de laatste twee ritten. Met nu Giorgi Kato, de oud-wereldkampioen dus. De wereldkampioen van 2005 in Insel. Toen zat er nog geen dak op. Dat is er inmiddels opgezet. En uh, in deze Max Eiger Arena vernoemd naar uh, de aannemer. Die uh, dat allemaal heeft uitgevoerd voor veel, veel geld. En ook garant staat dat deze halverloper rendabel uh, moet blijven. Hij staat klaar, tenminste. Georgi Cato staat klaar tegen Q. Lee in de binnenbaan. Q. Lee dus in de buitenbaan, de wereldkampioensprint. Dat werd hij al vier keer in zijn uh, in carrière. Moet dadelijk dus die. Tweede laatste moeilijke binnenbocht gaan rijden. Kato tegen Lee. Voorlaatste rit. Jans Mekens zit al klaar op het bankje voor de laatste rit. Dadelijk tegen Pautelaar. Eerst deze rit. Lee. 100ste achter Jans Mekens in de eerste serie. In de eerste omloop. Opent redelijk. Maar Kato is sneller. 9,47 om 957 voor Lee. Kato. Armen beide los in de bocht. De binnenbocht voor hem. Lee uit de buitenbocht gereden. Met veel snelheid gaat hij richting Georgie Kato. Halverwege de kruising wordt het verschil al zichtbaar minder. Kyu-yuk Lee de Koreaan nu tegen de Japan. Lee door de binnenbocht heen. Houdt hij die binnenlocht? Ja, die loopt hij goed zeg. Die loopt hij prima. Verliest nu wel wat snelheid bij het uitversnellen van die bocht. Maar Lee gaat de rit wel winnen van Kato in 34-32. 34-32. Mijn hemel, wat een tijd zeg. 34-32. Wat een ongelofelijke toptijd voor q Lee hier in Insel. Dat moet hem toch misschien wel de wereldtitel gaan opleveren. Dat kan toch bijna niet anders. Georgi Cato 34-52. Daarmee komt Kato ook op de tweede plaats terecht. In het klassement na twee afstanden. Maar dag zeg 34-32. Wat een ongelofelijke tijd. En wat een perfecte tweede bocht van q Lee. Er is maar één keer sneller gereden op een baan buiten Salt Lake en Calgary. Dat deed Jeremy Waterspoon. De Canadees die inmiddels gestopt is. 34-32 is een tijd. Waarmee Q. Lee een gigantisch goede basis legt. En dan moet Jan Smeekens nog aan de bak. En als hij 34-32 rijdt. dan rijdt hij een Nederlands record. Want het staat op 34-52. Op naam van Ronald Mulder. En dat is dus nog twee tienden langzamer. Als wat Q. Lee hier aan de bak aan de, uh, ja, wat Lee laat zien. En Lee stond maar 100 ste achter Jan Smekens. Kortom, Smekens moet een dik Nederlands record gaan rijden. Wil hij uh, de wereldtitel gaan uh, opeisen. Kato tweede in het algemeen klassement. Georgie Kato was in de eerste serie 1300ste langzamer dan uh, Jan Smekens. Dus ook om Kato voor te blijven moet Smekens zelfs een Nederlands record gaan rijden. Goh, wat is de lat hooggelegd zeg. In de rit hier voorafgaand. de rit van Giorgi Kato en Q-Yuk Lee. Jan Smekens in de baan. Misschien is dan brons wel het hoogst haalbare op dit moment voor Jan Smekens. Of gaat hij ons verrassen? Houdt hij het hoofd koel? Cool? Hij heeft rode blosjes op de wangen. Wellicht van spanning in zijn rit tegen Mika Pautela. Die volgens mij te vroeg weg is. Ja, zeker. Ja, zeker. De Fin die in het verleden al eens tegen het podium aanzat Bij een WK afstanden. vierde. Twee jaar geleden namelijk in Vancouver en vorige jaar op de Olympische Spelen op de vijfde plaats. Die uh, probeerde te vroeg weg te zijn. En dus uh, uh, moeten deze heren opnieuw de spanning gaan opbouwen voor deze grote finale op de 500 meter. En kijk ik dan ook naar uh, Lobkov. Die was dus 35 honderdste langzamer dan uh, Jan Smekens in die eerste serie. En is dus nu, uh, heeft dus nu een tijd gereden die 1300ste sneller was dan Smekens. Dus voor dat brons staat Smekens en nog wel aardig goed op. Hij heeft een voorsprong, verdedigt hij dadelijk ook van 1200ste van een seconde... ten opzichte van de directe tegenstander van nu. Maar goud of zilver, dat lijkt toch nu ver weg voor Smekens... na die geweldige rit hier voorafgaand van Q Yugli en Giorgi Kato. Ze staan weer klaar bij de start. Pautela verontschuldigde zich nog eventjes bij de starter... Hij haalt ook eens dus rare fratsen uit met het publiek. Maar dat doet hij nu niet. Nu is de Vin ook op en top geconcentreerd. En dat is Jan Smekens ook in de buitenbaan. En dat moet dadelijk dus door die tweede moeilijke binnenbocht. Het ready heeft opnieuw geklonken. Staan ze stil, staan ze stil, staan ze staan stil. Goeie start, maar de eerste meters van Jan Smekens. dat is dan ook goed. Komt goed in het ritme. In die buitenbaan tegen Pautela. Die goed met hem meegaat hoor in de binnenbaan. Opening en nagenoeg gelijk. 69 om 9,61. Smekens door de eerste buitenbocht heen. Had heel klein beetje onbalans halverwege die nu komt hij weer goed in zijn slag op de kruising. Rijdt hij richting Pautela. Daar komt hij inderdaad aan. Richting de Fin. Nu Jan Smeekens door de binnenbocht heen. Houdt hij die binnenbocht goed. Hij puft. Hij puft. Hij bouwt ermee de spanning op. Oeh, er komt wat naar buiten. Maar hindert Pautela volgens mij niet. Daarmee de laatste meterzaal van Jan Smeekens. Jan Smeekens wint de rit 34-66. Dat is genoeg voor brons. Jawel, Jan Smeekens heeft de bronzen medaille. 34-76 voor Pautela. Het goud gaat naar Q. yukli Het zilver naar Georgi Kato. Maar met 34-66 komt Jan Smekens in het rijtje van Wennemars en van Jaco Jan Leewang Als medaillewinnaar op een wk afstanden. Dat heeft hij dan binnen met die tweede heat van 34-66. Dat ook trouwens voor Jan Smekens gewoon een persoonlijk record is. Want haalt hij 100ste van een seconde vanaf. Hij heeft gewoon een goede 500 meter gereden in die tweede serie. Maar goud of zilver zat er niet in. Dat gaat volkomen terecht dat goud naar Q. Kuyukli voor het eerst in zijn carrière. Zilver naar Georgie Kato uit Japan. En brons naar Nederland, naar Jan Smeekens. Zo meteen het slotstuk van het wk afstanden met de ploegachtervolging bij de vrouwen en bij de mannen. Richten wij ons nu op het voetbal. De half drie wedstrijden. Willem 2 Ajax in Tilburg begonnen. En daar gaat het vooral denken over de keepers. Ragnar Niemeijer. Twee nieuwe mensen op doel. Inderdaad, Verhoeven als vervanger van Stekelenburg... met zijn vingerblessure. Kujovic is nieuw bij Willem 2. 0-0 is de stand en het ziet er heel goed uit... Bij Willem II in het eerste kwartier van deze wedstrijd, ploeg van trainer Gert Heerkes krijgt ook al de vierde corner te nemen. En als dan Lasnik weer naar de vlag toe loopt, heb ik even tijd om te vertellen dat die eerste corner heel dreigend was. Want Biemans ging daar onder de bal van Lasnik door, vlakbij het doel. Janga stond nog bij de tweede paal, schoof de bal twee meter naast. Dat was een grote kans en daarvoor zagen we al een knal van Richters van een meter over 16. En Verhoeven pakte die bal werkelijk prachtig met twee handen uit de hoek weg. Daar is de bal weer van Lasnik. het voetje van Richters. En dan kan er bijna worden geschoten door Biemans. Die toch bijna in elke defensie met dit soort momenten steeds voor dreiging zorgt. Af en toe scoort hij ook een keer, nu krijgt hij zijn voeten niet tegenaan. En is de druk even weg op de verdediging van Ajax. Maar het is toch iets dat Verhoeven nog eens in de basis mag beginnen in de eredivisie bij Ajax... Speelt de bal nu naar de buitenkant aan de linkerkant. op het gebied uit, maar het moet opnieuw. Vertongen begrijpt het allemaal niet, niemand snapt het maar vooruit. Maar de bal ligt op de 5 meterlijn en Verhoeven nogmaals achter de bal. Ronald Graafland trouwens, die al drie jaar lang geen eredivisie wedstrijd mee zit op de reservebank bij Ajax. Mocht er met Verhoeven iets gebeuren. Daar is weer een sterk ingreep van Willem Tweeter, hoogte van de middenlijn wilde ik zeggen. Maar Graaf en Beek verspeelt de bal aan Eriksen. Eriksen gaat schieten en Koejovic kan pakken. Als de afstand 17 meter is tot het Tilburgse doel. Dit is het eerste gevaar van Ajax. Maar de bal van Eriksson is eigenlijk helemaal niet zo hard. Na 14 minuten bij de 0-0 stand in Tilburg. Rotterdamse Kuip zes punten op rij. En die houdt kamp Feyenoord-NAC. Ja, als er nog een keer gewonnen wordt dan uh, is dat uh, voor het eerst sinds 2009. Zover is het nog niet. 0-0 de stand. Feyenoord ook met rouwbanden. Uh, net als VVV. Uh, uit uh, respect voor Japan, voor de uh, enorme ramp die daar heeft plaatsgevonden, Miyachi. Uh, Miyachi is natuurlijk een speler, een Japanse speler van Feyenoord. 0-0 de stand, dus één mogelijkheid gezien voor Feyenoord. Voorzet van diezelfde Miyachi En Simon, de vervanger van Biseswar, vanaf de rechterkant. Uh, Biseswar geschorst, kon de bal niet uh, richting het doel. Schiet nou een klein beetje richting het doel, maar langs het doel. 0-0 de stand van Dijk, de keeper nog altijd bij afwezigheid van Mulder... ...heeft de bal in het spel gebracht. Bij de aanvoerder uh, komt de bal terecht, Ronvlaar, Ronvlaar gaat kijken naar de linkerkant, steeds naar de linkerkant... ...want Miyachi... Miechi staat daar, die krijgt de bal, maar krijgt hem niet onder controle. En dan is Leonardo, fluitconcertje, ex Feyenoord. Niet geliefd hier in Rotterdam, uh, heeft de bal gespeeld op Ali Boussabon. Een aanvallend uh, spelend nak met... Uh... Uh, die spitsen Leonardo, Boussabon en Leurling aan de linkerkant. Uh, allemaal spelers ex Feyenoorders, uh, Heeft nog weinig kansen opgeleverd. Ook niet met de spits, Amoa, die nu de bal kwijtraakt aan de vrije. De vrije balletje terug naar Van Dijk. Een hele goed gevulde Kuip, bijna vol. Ziet een wedstrijd die na 14 minuten nog moet ontbranden. Want het staat nog altijd 0-0 bij Feyenoord tegen NAC Breda. En ook om half drie begonnen is FC Twente tegen VVV. Met die verrassende tussenstand in Enschede. Henk Kok. Ja, door het doelpunt van de recht uit een hoekskop. Een goede kopbal van de rechter, het is een centrumverdediger. En niemand lette op de rechters, bij de verdedigers van de FC Twente ook niet. En ik moet eerlijk zeggen dat de VVV Franken vrij voetbalt van de goal af. Niet zoals gisteravond bijvoorbeeld bij Excelsior deed tegen Heracles was zich gewoon ingroef Nee, VVV vanaf de aftrap in de aanval. Twente heeft nog geen echte reële scoringskansen gehad. Nu is het de Bengtson op de helft van de VVV. Die zoekt, die zal in de breedte moeten spelen. Nee, kiest voor een paasje naar Charlie. Charlie tegenover een debutant staat in het eerste elftal van VVV-Kruis. één keer ingevallen tegen de FC Utrecht. En inmiddels heeft Charlie de bal teruggelegd op Rosales. Kan gekopt worden. Er wordt gekopt weer door de recht. En dan gaat de Bayrami die gaat achter de, de bal aan, daar ter richting van de cornervlag. Maar die wordt weer op de huid gezeten door Timicella. VVV Trouwens, behoorlijk gehandicapt. El Akshoi die is geblesseerd. Fleuren is ziek. En Shula is gepasseerd. En er zijn er nog altijd drie spelers die dus niet opgesteld konden worden. En bovendien veel positionele wisselingen bij VVV in dit basisselftal. De bal aan de linkerkant. Bayram, moet je bal voorzetten. Of gaat het ten koste van een hoekschop? Ja, het is een hoekschop. Misschien mag ik deze één hoekschop nog even meenemen. Dat FC Twent hiervan kan profiteren. Theo Jansen gaat vanzelf spreken vanaf die linkerkant. Gaat hij die hoek, hoekschop nemen. Veel mensen in het 16-meter gebied. Jansen met de hoekschop. bij nog steeds in een doel. Bezwa, wiens contract is afgelopen bij VVV. Aan het eind van het seizoen die mag vertrekken. Er wordt gekopt. En Die bal blijft een beetje hangen in het 16-meter gebied. Misschien nog in de draai. Dat Janko kan inschieten? Nee, dat gebeurt niet. Het blijft hier voorlopig 1-0 in het voordeel van VVV. Door een doelper van de recht. En wij laten de sport even voor wat hij is verlaten. De sport even voor de ontwikkelingen in Japan. Bert van Sloot. Een kleine update. Wat in ieder geval bekend is geworden... dat van de 50 Nederlanders er ondertussen 48 zijn gevonden. Twee worden nog gemist. Dat is te zeggen, de ambassade heeft daar nog geen contact mee. En met die 48 gaat het relatief gesproken goed. Henny van der Veren heb ik meegenomen van de Universiteit Leiden. Want we moeten het ook eventjes hebben over de Amerikanen. Die zijn opgestand met een vliegdekschip richting Japan. Ja, de Amerikanen hebben een aantal basis uh, in Japan. Uh, Helemaal in het zuiden, maar ook vlakbij uh, Tokio. Een van de vliegtuigschepen is uh, voor de kust van het rampgebied gaan liggen. We uh, laatste laatst in de krant dat ze daar ook helikopters hebben ingezet... om uh, te helpen, uh, mensen te redden, et cetera. Maar uh, dat is nu gestopt. Aan de ene kant is het natuurlijk ook donker... maar aan de andere kant wordt gemeld dat ze het ook gevaarlijk vinden... vanwege de situatie met de kerncentrale daar. Ja, en daarover hebben we trouwens geen laatste nieuws over die kerncentrale. De situatie is nog steeds zorgwekkend. Um, daarover wellicht later vandaag nog meer. Waar we het ook even over moeten hebben zijn de grote hoeveelheid branden. Die zien we nog steeds overal, ook op de Japanse uh, televisie. En we zien natuurlijk die enorme puinhoop, auto's die overal maar liggen. Uh, dat is niet fijn en dat is een understatement. Ja, het is uh, zeer onoverzichtelijk van wat er gebeurd is. Maar wat we wel weten is, uh, bij een uitbeving ontstaan allerlei branden. Omdat men het gas aan heeft staan. Nu klikken die wel vanzelf uit in Japan. Maar bij de tsunami zie je ook vaak dat uh, olietanks, et cetera, weggespoeld worden. En op dat moment uh, uh, kunnen er allerlei branden ontstaan. Staan. En uh, dat heeft natuurlijk grote gevolgen, milieuverontreiniging, et cetera. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Gaan wij even naar het uh, voetbal, naar uh, Rachtaniemij in Tilburg. Gezien het wedstrijdbeeld valt die goal van Willem II niet eens onverwacht... want uh, we zitten nog niet eens halverwege de eerste helft... en Willem II op voorsprong. En wat een pijnlijk moment is dat dan voor Jeroen Verhoeven... die de bal loslaat in zijn strafsomgebied als Hakola... na een goede opening op een afkomststorm op de kop van het strafsomgebied... Ja, dan uh, heeft hij de bal, laat hij hem los. En kist daar Yanga die speelt nog keurig uh, Verhoeven in dat opgebied. en schuift dan netjes binnen en Verhoeven toch de slemiel bij deze goal. Want dit mag een keeper van Ajax niet gebeuren. Het is 1-0 voor Willem 2 tegen Ajax. Dat labbekakkerig in deze wedstrijd is begonnen. Want al drie, vier kansen heeft weggegeven aan Willem 2. En dat mag de ploeg uit Amsterdam zich toch echt aantrekken. Ajax gaat rondspelen achterin, maar zal veel meer vooruit moeten. Want op deze manier komt het vanmiddag niet goed in Tilburg. Willem II staat hier aan de leiding en we zijn in de 20e minuut beland inmiddels. Parijs-Nice bezig aan zijn slotetappe in uh, lekker weer, jongens van den Berg. Ja, het is inmiddels wel droog geworden en de man die daarvan profiteert, ja, hij is toch de grootste aanvaller deze ronde. Dat is de Fransman, de Franse kampioen Thomas Veuclair. Nog vier kilometer en hij heeft de etappe gewonnen. Normaal gesproken tenminste, in de afdaling is hij weggereden bij de tien jaar jongere Italiaan Diego Ulisi. De twee waren in de slotfase weggereden uit een kopgroep die aanvankelijk uit 11 man bestond. En nu gaat hij daar Veukler. Hij heeft er zin in. Tong uit de mond. Het blauw-wit-rood bobbelt op zijn rug. Het waait wel, maar het regent niet meer. Dus het grootste gevaar is verdwenen in die afdaling. En daarachter toch wel interessant. Eén actie nog uit het peloton dat nog uit een mannetje of 20 bestond. Martin, Kleuden, Brejkovic, Leipheimer, etc. die zitten daar allemaal in. Maar daaruit is weggereden de nummer 6 van de rangschikking. Samuel Sanchez reed op de Koldehezen de laatste hellende kilometers weg in de wetenschap. Dat A er een afdaling aankwam. En... Dat kan Samuel Sanchez heel goed bergaf fietsen. En B, dat hij daarvoor natuurlijk nog een ploegmaat had zitten... in de oorspronkelijke kopgroep, Gorka Isagire. De situatie nu, nog 2,5 kilometer voor Veuclair. 200 meter achter hem zit Ulisi. En dan op een dikke minuut het koppel Isagire-Sanchez. Sanchez loert, denk ik, nog net op de vierde plaats in het klassement. Kan hem misschien lukken, maar zijn voorsprong op het peloton... met de toppers erin is een seconde of twintig. Iedereen bij FC Twente dacht aan het tussendoortje. Twente VVV, Henk Kok... Ja, Makkie heeft FC Twente ongetwijfeld aan gedacht. Nou, dat is het vooralsnog niet. FC Twente zoekt uiteraard naar vorm. Heeft ook veel wedstrijden moeten spelen de afgelopen weken. De afgelopen vijf weken dubbele wedstrijden. En nu wordt er even Frenkel van Rosales. Die gaat zijn frustratie al een beetje botvieren op een van die spelers van VVV. Het is in dit geval, is het Kullen. Die een op Sodomieten krijgt, zou ik bijna willen zeggen. En dat krijgt hij ook. En Rosale krijgt dan de gele kaart van schrijf, zegt de Wiedemeyer. Die wel een beetje mag opletten op de doelman van VVV, Bezois. Want Bezois is af en toe al flink aan het tijdrekken bij zijn doelschop. En als je zo'n keeper nou één keer een gele kaart geeft, is dat gedonder meteen afgelopen. Maar Wiedemeyer wacht daar kennelijk nog mee. We krijgen een vrije schop in 2-3 meter op de helft van de FC Twente over de middellijn. Kruisen gaat die vrije schop nemen. En FC Twente ja, heeft het kans gehad. Uh, twee kopballetjes hebben gezien van Janko. Dat was een hele moeilijke kopbal. Die bal die kwam een beetje achter hem op een voorzet van Charty. Maar die hadden nog het maximale uit Die bal die ging maar net over de lat. Mede door het feit dat Bezois net iets te ver voor de goal stond. Die, had die bal had ook binnen kunnen ploffen. En ik heb nog een uh, kopbal gezien van Onievo naar een hoekschop. VVV gaat ingooien. Uh, gaat ingooien. Uh, aan de linkerkant van het veld. Halverwege weer de helft van de FC Twente. Foujizeviets Fou gaat dat doen. Dat is een speler trouwens die bij FC Twente, bij FC Twente hoort eigenlijk. En gehuurd is door VVV. Ja, dan moeten we even oppassen. Het is uh, Boijmans die de bal uh, probeert uh, terug te leggen. Boijmans die toch even negen doepen heeft gemaakt van VVV. En nu kan Twente eruit komen. Dus ruimte aan de rechterkant van het veld. Drie mensen van FC Twente voorin, Vier verdedigers van VVV. Het is Charlie, die gaat op uh, kruisen af, maar die bal die wordt even uh, getoucheerd... door de centrale verdediger van uh, VVV, Yoshida. En dan komt die bal gelukkig in de handen van Bejois. We hebben uh, gespeeld 21 minuten de stand. Verrassenderwijs 1-0 voor VVV, doelpunt de recht. Feyenoord en AC dan, die, Daar is toch geen verrassende stand, hè? Nou ja, 0-0. Hoe je het bekijkt, het is in ieder geval geen verrassende wedstrijd. Want uh, het uh, gaat een beetje gezapig heen en weer. Nog geen uh, uh, echte kansen gezien, net een schotje van Leurling. Nu heeft Vlaar de bal achterin bij Feyenoord. Wordt een beetje opgejaagd door Amoa. Maar via Rob van Dijk en Stefan de Vrij komt de bal weer bij diezelfde Ron Vlaar terecht. En die draait eens even weg nu bij Ali Boussabon. Gaat de bal naar voren richting Lucas Taños. Maar die komt niet aan de bal. Nee, het is ook heel rustig in het stadion. Voor de wedstrijd was er een geldinzamelactie. Je zou zeggen, is dat voor Japan of is dat voor het KWF? Nee, het is voor Feyenoord. Zo'n 8 à 900.000 euro is er al binnengehaald. Men hoopte vandaag een miljoen binnen te halen. Maar ook deze week moeten de seizoenkaarten worden verlengd. En het geld kan maar één keer worden uitgegeven. De vrienden van Feyenoord zijn dus in actie. En hoopten ook op een goede overwinning van Feyenoord. Volgens nog, na 23 minuten is dat zeker niet het geval. Omdat het een gezapen wedstrijd is. Nu dan een vrije trap voor Feyenoord. Een forse overtreding op Lucas Tanjos. En Erik Braamhaar, de scheidsrechter, gaat uh, naar die plaats toe. Om een vrije trap te gaan geven aan Feyenoord. Lucas Tanjos ligt nog steeds op de grond. Zal wat verzorging nodig hebben. 0-0 na 23 minuten spelen bij Feyenoord tegen Nac Breda. Kijk voor mij de uitslagen van het vrouwenhockey van vandaag, Laren Den Bosch 3-2 SCRC Amsterdam, daar waren we bij 2-2, Oranje zwart Zwartwind met 4-2 van de HGC, Rotterdam Kampong, belangrijk onderin 2-0 overwinning voor Kampong Hurley Pinoquet 1-3 en HDM Klein Zwitserland 5-2 bovenaan nu Den Bosch en Laren samen 26 punten, SCRC en Amsterdam 25 en 23 de nummers 3 en 4, zij liggen allemaal in playoff positie, zoals dat zo mooi heet, het mannenhockey dan de twee grote steden, Amsterdam en Rotterdam treffen elkaar, Gerard Groot ja, dat is een wedstrijd in de top van die hoofdklasse bij de mannen... die heel wat dichter bij elkaar ligt dan bij de vrouwen. Er zijn denk ik zo zes, misschien wel zeven. Misschien dat SJC daar ook nog bij hoort. Zes teams die in ieder geval in aanmerking zullen gaan komen... over eh, na deze zondag acht wedstrijden. Wie mogen meedoen aan die play-offs? Wie mogen meedoen aan de strijd om de landstitel? Nummer twee in die hoofdklasse is op dit moment Amsterdam met 28 punten. En nummer vier is Rotterdam met 24 punten. Die spelen tegen elkaar. Dan zou je zeggen Amsterdam thuis. Dan moet die makkie worden voor Amsterdam... Want Amsterdam speelt... Rotterdam in de eerste competitiehelft. Helemaal van de mat in Rotterdam, maar zo is het niet. Er zijn tien minuten gespeeld. Het is 0-1, jazeker, voor de bezoekers. Voor Rotterdam dus door Simon Childs. Een mooie aanval. Hij omspeelde Doeman Vering. Helemaal kansloos was hij. En het werd 0-1 door Simon Childs, de Nieuw-Zeelander, die voor uh, Rotterdam speelt. Een verdiende voorsprong, denk ik wel. Want in de beginfase laat Rotterdam zien dat het niet naar het Wageningen stadion is gekomen om een gelijkspelletje te halen. Dat het hier is om te gaan winnen. Wieler dan, we zijn benieuwd naar de eindoverwinning in Parijs-Nies, Joris van den Berg. Op precies dit moment wint Tony, Martin, Parijs-Nies. Want op dit moment komt de groep over de streep op een minuut en twintig seconden ongeveer van de winnaar. Martin wint Parijs-Nies voor Andreas Kleude. En ja, wie wint dan die etappe? Heel knap hoor. Je moet het hem toch echt gunnen. En het komt hem helemaal toe. Thomas Veukler. Hij komt nog wel eens wat irritant en wat, uh, wat theatraal over... maar het is een dijk van een renner. Hij maakt deze Parijs-Nies enigszins... want het was al met al een beetje een teleurstellende koers. Er werd weinig actie gezien tussen de toppers. Maar Veuclair flikte toch maar twee etappensegens. Deze boekt hij met name in de afdaling van de Koldehezen. Daarin reed hij weg en meer ervaren als hij is dan Diego Olyssie. Dus Veuclair pakt de laatste etappe van Parijs-Nies. Hij wint op met een seconde of 19 voorsprong op de Italiaan Ulisi. Samuel Sanchez slaagt er niet in veel plekken te winnen in het algemeen klassement. Ik denk dat hij net over Pirot heen wipt, want hij finisht op de vierde plaats. Maar zijn winst op de groep daarachter. Met daarin de klassementstoppers Tony Martin en Andreas Kleuden is niet groot genoeg. Parijs-Nies zit erop. Het seizoen gaat verder richting de grote klassiekers. AC Milan, de koploper in Italië, heeft twee dure punten laten liggen in de thuiswedstrijd Tegen het laaggeklasseerde Bari, het werd 1-1. Eerder verspeelde Indra ook al twee punten tegen Brescia, ook daar werd het 1-1. Het verschil tussen die twee ploegen blijft vijf punten. Tussenstanden in onze eigen eredivisie. Na minuut of 25 spelen leidt uh, uh, VVV dus bij Twente met 1 tegen 0 door een doelpunt van Ferry de Recht. Leidt eh, Willem II tegen Ajax met 1 tegen 0 door een doelpunt van Yanga. En bij Feyenoord NAC staat het nog steeds 0-0. De graafschap won eerder met 1-0 van Ado Den Haag. En langs de lijn. op 1. Scherpe vragen. Is deze brief nu een soort laatste wanhoopspoging? Dicht bij mensen. Er is altijd nog wat hoop. De tijd begint te dringen, maar ik hoor nog steeds hopen. Het ochtendhumeur. Ik ben maar in mijn auto gestapt, want ik was inmiddels te zat om te lopen, dus ik moest wel rijden. Nieuws met een knipoog. Zo werkt dat dus, denk je dan bij jezelf. En of het wat uithaalt, dan moeten we afwachten. Let us do what we do best. Helping people and be well. Goedemorgen in Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtends. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja! Yeah! Leuk voor Dennis. Maar nu is het de vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja! Ja! Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. Winnen, winnen, winnen, winnen winden, en dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker met de vriendenloterij. Ja, sommer,